9 uur onderduift Nederwit met het NOS-journaal. CDA-fractievoorzitter Van Haarsma-Buma heeft PVV-leider Wilders aangesproken... op zijn taalgebruik in de Tweede Kamer. Wilders gebruikte woorden als bedrijfspoedel en schoothondje... voor fractievoorzitter Cohen van de PVDA. Van Haarsma-Buma noemt de uitspraken van Wilders respectloos en zinloos. De eerste dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... stond vooral ook in het teken van aanvaringen... tussen PVV-leider Wilders en de oppositie... Vooral Wilders en PvdA-leider Cohen kwamen verschillende keren hard met elkaar in botsing. De PVV vindt dat de PvdA het kabinet in feite gedoogd door de hulp aan Griekenland te steunen. Cohen noemde Wilders een goedkope goochelaar... en zei dat de pvv voorman het verdomd om de consequenties te trekken uit zijn opvattingen... terwijl hij de macht heeft het kabinet naar huis te sturen. Vanaf morgen moeten mensen weer voor een identiteitskaart gaan betalen. Twee weken geleden sprak de Hoge Raad uit dat ID-kaarten voor iedereen verplicht zijn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 Floortje Dessing, die vertelt je zo hoe je in je eentje een beetje vermaakt... als je op reis bent en hoe je dat veilig doet. Um, een op de tien jongeren heeft een fobie of een dwangstoornis. Bijvoorbeeld ook Anouk. Zij moet alles twee keer doen. Twee keer langs de spiegel lopen. Twee keer over de drempel heen. Na half tien haar verhaal. En 3FM-DJ Gerard Ekdom, die hoor je zo meteen over het stoppen van R.I.M. dan gaan we even naar het voetbal. Bas Ticheler. Die is bij de bekerwedstrijd De Graafschap FC Utrecht. Kortiertje gespeeld, een 0-0 stand. En de eerste kans voor De Graafschap diende zich aan. Tenminste, zo leek het even. Maar de bal ploft uiteindelijk niet op het hoofd van Juri Roos. Maar wordt door Utrecht uitverdedigd. De Graafschap heeft wat meer van de bal. Maar de beste kans van de wedstrijd was voor Utrecht uit een counter. ging gernd weg. En die stond ineens ogen en bij met de doelman van De Graafschap. De winter schoot. De winter redde. Maar veel erger dan dat is voor Utrecht dat in een uiterste poging om het schieten van Gerdt nog te verhinderen Rogier Meijer voor de bal probeerde te komen. De bal miste maar wel de enkel van Gerdt raakte. Dat is Kuipers niet gezien. Want dat hij de bal nog op de stip moeten leggen ook. Dat deed hij niet. En Gert heeft echt pijn en is er nu in de middencirkel bij gaan zitten. Utrecht heeft al veel blessures dus dit zou wel heel slecht uitkomen. Today is Topics denk, waar moet je nou rennen, Luc? Ja, dat was net even, dan moet je net even één dingetje checken. En dat is dan net iets te ver om, uh, om hier een beetje relaxed, aan, om te komen. Een beetje relaxed <laughs> aan te komen. Dus als ik nog het naheig, het komt onder andere daardoor. Uh, we gaan naar de top 5 van de Today's Topics. Eerst nummer 5. Dat is de opening van uh, de eerste stationsbibliotheek van de wereld. In Haarlem kan je vanaf vandaag je boek huren. Ah, een lekkere dikke pil voor onderweg. Goede dikke pil, ja. ja. De biografie van biografie Hots, die, van die is, die is Hots. nog heel nieuw, hè? Heel nieuw, ja. Ze hebben allemaal heel veel nieuwe boeken hier. Ja. Dus dat is heel leuk. Ja. Dat, uh... En u heeft geen tijd om naar de gewone bibliotheek te gaan? Ja, ook, doe ik ook nog, oh, ook nog wel. Ja, maar ik moet heel veel met de trein. Dus ik vind het heel handig. Ja, en dat is ook een beetje het idee, hè. Omdat je als treinforens nou al helemaal uren per week verspult aan wachten... kan je die tijd maar beter een beetje nuttig gaan besteden. Bijvoorbeeld met het huren van een boek. Ja, ja we hebben samen met de NS uitgebreid onderzoek gedaan... naar. De verwachtingen en de belangstelling van treinreizigers ten aanzien van de bibliotheek op het shop. En ze geven heel duidelijk aan dat actualiteit voor hen heel belangrijk is. Snelheid, gemak, actualiteit, dat zijn de steekwoorden van deze bibliotheek. En dus vind je er geen oude meuk van Moeders of Reven, maar wel de nieuws, nieuwste werken van Kluun en Giphard. In Haarlem is de testvestiging en als het goed gaat moeten er meer stationsbibliotheken komen. En dan zou het kunnen zijn dat je hier een boek ophaalt, het in de trein naar Amersfoort uitbleest en het daar alweer omwisselt voor iets anders. Precies. Dat is het idee. Dat is de gedachte. Op vier dan de problemen in Emmen. De dierentuin, daar het af op een verlies van 3,3 miljoen euro. Het dagbezoek van het park liep met 24% terug. Ondanks het binnenhalen van wat nieuwe sterspelers. Het ziet er somber uit, want het lijkt dat zelfs de koning der dieren... het dierenpark Emmen niet meer kan redden. De leeuwen hadden toch echt nieuwe bezoekers moeten opleveren. Um, ja, de mensen komen wel naar de leeuwen, want het is natuurlijk altijd een spannend gezicht... de koning der dieren. Ze zijn er ook wel blij mee. Ja. Zometeen meer over de leeuw. Nu eerst naar de voetbal. Leeuw. <lacht> 1-0 voor de Graafschap in de bekerwedstrijd tegen Utrecht. Het gebeurt na 18 minuten. Johnson krijgt het doelpunt achter zijn naam. Het gebeurt na een scherpe voorzet van Rozen vanaf de rechterkant. Die bal blijft eigenlijk een beetje hangen voor het doel. En bij de tweede paal zegt Johnson, dan prik ik hem er wel in van heel dichtbij. Niet zo heel moeilijk ook. Van Dijk, de doelman, lag eigenlijk al de bal gaat in de verre hoek. Gernd, met wie het heel slecht leek te gaan... met zijn problemen met zijn enkel na die overtreding van Meijer van Even daarvoor... heeft even langs de kant gestaan. Toen het doelpunt viel, stond Utrecht met zijn tienen in het veld. Maar Gernd is toch weer teruggekomen in het veld en deelt nu maar een tikje uit aan Wormgoor. Kortom, het wordt wat onvriendelijk. Er gebeurt van alles, 19 minuten gespeeld. Maar wat het belangrijkste is om te onthouden... is dat de graafschap door een doelpunt van Johnson met 1-0 staat nou, We gaan door met uh, de dierentuin in Emmen. Je hoorde al, niet heel Nederland loopt warm voor de leeuwen van Emmen. De attractie van de leeuwen... Wordt Gewaardeerd, maar het is absoluut niet, uh, niet de trekker om weer uh, bezoekers vanuit het hele land te krijgen. Wij krijgen onze bezoekers niet meer voorbij, uh, voorbij Zwolle. Problemen dus, de dierentuin zit met de handen in de manen. In 2016 moet er een nieuwe dierentuin zijn, maar of dat doorgaat... en op welke manier de dierentuin in Emmen doorgaat, is nog onzeker. Dan op drie de bizarre aanslag op de rechtbank in Amsterdam. Rond half drie, kwart voor drie is vannacht een explosief afgeschoten. Er is ingeslagen op de derde verdieping van het gerechtsgebouw hier achter mij... Als je het trapportaal, daar heeft het veel materiële schade heeft het aangericht. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Ja, dat was vannacht. En toen heel journalistiek Hilversum rond 9 uur zijn Twitter had aangezet... kwam dat nieuws ook echt daadwerkelijk naar buiten. En al snel bleek dat het waarschijnlijk ging om een anti-tankgranaat. Het uh, trapportaal dat ietsje dieper ligt dan de voorkant van, uh, van de pui. Daar zie je dat een, uh, op de derde etage een stipje in de muur zit... Dat daar iets ingeslagen is en vervolgens daar omheen. Eigenlijk het hele trapportaal en alle ramen die er omheen zitten, die zijn, die zijn kapot. Vriendje. Oh ja. Oh, ja. oh ja, nou zie ik hem daar. Dat, uh, Jezus, ja. Uh -oh. ja. Nou, vreemd. Eh, vreemde zaak dus. En de politie is, zoals je begrijpt, druk bezig <laughs> met een onderzoek. Uiteraard is ook veiligheidsminister Opstelter gevraagd om wat willekeurig geworden. Ja, nee, dat is uh, vreselijk. Uh, heavy, zwaar. Alles uit de kast direct vannacht uh, gestart. Met alle krachten wat we hebben gewoon uh, tegengegaan worden. Heb ja. je dat geknipt of niet, zeg Nee. Je? <hums> dat is wel leuk aan opstellen. <hums> Goed, en we gaan naar de nummer 1 en 2 samen. Gezamenlijk zijn ze de algemene beschouwing. Ik heb even een compilatie gemaakt. Eh, nou, die eerste e dag. De eerste, kijk Ja, daar komt hij hoor. Oh, oh, oh. Ik, uh, ik uh, zou een punt van orde willen maken. Want het is een goede <hums> traditie bij de algemene beschouwingen: dat de voorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste het woord voert. En niet de voorzitter van de grootste gedoogpartij. Ja, het doet pijn om te horen, hè? Poedel, kleuter. Everybody was called. Koch heb ik nou eens een uh, geprepareerde tekstjes voor te lezen van papier met dit geschreeuw. haalt u uzelf, deze kamer. Maar vooral ook uw kiezers omlaag. De hele, hele zomer voor de spiegel over staan oefenen. Lukt niet echt. Het gaat over het geklungel van het kabinet. Geschreeuwd om uw eigen ongemak te camoufleren. De heer Cohen is het schoothondje... ...van dit kabinet. En wat hij doet is weglopen voor zijn eigen verantwoordelijkheid. U mag een keer uh, keffen, u mag een keer tegen een boom aanplassen. Zijn eigen achterman die wordt zwaar getroffen door dit kabinetsbeleid. Ik begrijp wel dat hij het daar niet over heeft. De heer Cohen mag een ja. keer bleren. Maar uiteindelijk als de heer Rutte thuis is, dan springt hij weer bij hem op schoot. Kleuter. Ja, voorzitter, ik had liever gehad, nu we dit opzetje voor het nationaal hebben gehad... dat we goed kunnen beginnen met de inhoud. Ik vond dat na dat eerste begin van het debat, vond ik het debat prima. Daar zitten ze, het kabinet Rutte Verhagen. Het meest conservatieve kabinet ooit. Een kabinet voor hardrijdend en café-rokend Nederland. En voorzitter, ik had nooit gedacht dat het zover moest komen... Maar laat ik dan nu maar als vrouw aan de heer Wilders laten zien hoe je dat doet, de stekker eruit. En ons mooie land verdient zoveel beter. De heer Roemer die noemde net een aantal toverformules, waar ik de indruk van had dat iedereen er beter van zou worden. Heeft u ook nog een externe laten kijken of het niet alleen maar politiek wensdenken is in die begroting, of dat het ook echt kan wat u daarvoor is? Het blijft erbij, mevrouw Sam zou het goed doen om een keer een dakje te gaan oefenen hoe je de stekker erin kijkt. Dat is denk ik harder nodig dan hoe je hem eruit haalt. De heer Roemer is misschien een klein beetje vergeten dat we een jaar verder zijn. En meneer Koppenjan, bent u er nog? Was het het waard, die polder, die het wiegen? wat kost dat nou? En dissident nummer 2, mevrouw Ferrier, bent u blij met het amendement van 20 miljoen minder eraf bij Heaven Aids? En voorzitter, ik bied de heer Wilders ook graag aan om een elektricien in te schakelen als hij het nog steeds niet snapt. Ik zal die zelfs met plezier voor hem betalen. Deuter, poedel. Degene die dit allemaal mogelijk maakt is de partij van de heer Cohen. Hou op met die flauwekul. Nou heb ik er echt genoeg van. Goed dat zo. Dat ze dit soort onderzoeken. Laat het zien. Hou hem mee op. Kom maar. Maar gaat Henk en Ingrid bakken vol met geld kosten. Als dit op deze manier gebeurt. En dat laat hij dan nou gewoon gebeuren. Dat is omdat de partij van de arbeid, de partij van de heer Cohen, dat die dit steunt. En wat er aan de hand is. Eindelijk een beetje pet. Echt voorzitter. Dan moet hij zijn mond houden. Zo gaat de stekker eruit Alle emoties wel langs zien komen. En bijna alle emoties, want ik heb niemand echt zien huilen. Maar wel veel zien lachen. Want er was ook wel in al die uren, want vanaf een, tot een tien begonnen het was er ook wel plaats voor een grap, zo hier en daar. Daar kon om gelachen worden. Maar je zag ook een andere emotie. Erg veel venijn, bijvoorbeeld. Kleuter. oedel. Een kleine compilatie. Daar was je de hele dag mee bezig. Oh man, wat ja. een werk. Je had het druk, hè? Nou. Luc, ik, uh, ik zie je uit naar de dag van morgen. Ja, weer een koppelijstertje <laughs> ja. denk ik. Kom. Tot morgen. You. Bas Ticheler. De Graafschap FC Utrecht. Is het daar ook van? ja, ook, ook spectaculair zoals hier? Uh, ja, problemen oplossen voor de heren is te veel gevraagd denk ik dan altijd maar. Grapjes maken kunnen ze wel heel goed. 25 minuten gespeeld. De Graafschap Utrecht is 1-0. Doelpunt van Johnson. Gert heeft zo even zijn tweede mogelijkheid gehad voor FC Utrecht. Maar schoot de bal nadat hij wel handig wegdraaide voorlangs. En de graafschap dat eigenlijk in de minuten daarvoor de zaakjes redelijk onder controle heeft uh, leek te hebben. Heeft dus blijkbaar toch een uh, schot voor de boeg gehad. Een waarschuwing. Sterker nog, daar komt Utrecht alweer met Bovenberg. De rechtsback die zich nu aan het front meldt. En Assare en Gert voor het doel ziet staan. Er komt ook wel een bal, maar die verdwijnt in de handen van de keeper. Yves de Winter die dan snel om zich heen kijkt. De bellen of die meteen kan pasen. Want ja, Poupon staat daar. Zetskovic staat daar en daar komt ook Johnson nu bij. Maar de bal gaat toch rustig worden meegegeven aan de voet van Vito Vormgoor. Verdediger van de Graafkap speelde natuurlijk nog een blauwe maandag in... Utrecht, een paar jaar geleden is dat alweer. Dat werd nooit een echt succes. kwam niet verder dan zeven wedstrijden. Maar hier is hij een vaste waarde geworden. Moesloe, Nalban Toglu bouwt op voor de Graafschap. Een echte naam voor een superboer. En aan de rechterkant gaat Johnson ermee vandoor. En kijkt om zich heen. Zijn de mensen voor het doel? Kan er al een voorzet komen? Het antwoord is nee. Het antwoord op beide vragen trouwens. En dan gaat de bal over de zijlijn. Omdat er een overtreding wordt gemaakt. Nou nee. Een ingreep van Mertensson is... Overtreding niet gezien. En een ingooi voor de graafschap die inmiddels genomen is. En zo puzzelen de superboeren rustig verder. 27e minuut loopt inmiddels. De graafschap staat dus op 1-0. Deze voorzet lijkt me wat ver. Die is wat ver. Maar wordt dan door Utrecht weer zo zwak verwerkt dat hij via de andere kant alsnog voor kan komen. En dan wordt hij door Schut bijna in zijn eigen doel gekopt. Die kopt hem op de lat. Dat is al een wonder dat hij hem op de lat komt. Want Schut heeft vorig jaar drie of vier eigen goals gemaakt. En dit jaar dacht hij... Nou ja, we beginnen er wel mee maar hij kopt hem op de lat. Dat is een slordigheidje. Bijna weer een eigen goal van Schut, maar het loopt voor Utrecht goed af na 27 minuten. Radio 1, The Today. Eén op de tien jongeren heeft last van een fobie of dwangstoornis. Om hen te helpen is er een nieuwe website in het leven geroepen. Dat hoor je zo meteen. En um, nou, het nieuwe tv-seizoen is net begonnen. Wij hebben twee kenners hier in huis zo meteen. Die vertellen wat de, de hits en de flops zijn van het nieuwe seizoen. En wat je zeker nog moet gaan bekijken. En Gerard Ekdom nog even kort zo meteen over het stoppen van REM. in de wolken, tegen bij de grond. Nooit duren klagen, was altijd niet gezond, verhaalt niet samen, de kaarten versteunen, lang zou je ze leven, toen is het gepeut, weegon allemaal, oh, oh, oh. weegon allemaal. Van wel aan alle mensen, familie en bekenden. Ver van deze wereld, niet gebonden meer aan grenzen. Staat het naar de hemel, alles wat erover is gebleven. Van mij zijn enkel mee, niet jalen op een tegel. Eenzame gedachten, maar niemand die het verandert. Ons lot onomkoombaar ligt tussen zes planken. Allemaal met de neus omhoog. De pijp uit de kist in, of gewoon weg. We gaan allemaal. We gewoon allemaal oh, -oh. Wee gewoon alle moe. Op een dag van de hoog. Oh -oh. Met de lach in schalenhoor. Onder de zon met een nuze brede Bedenlacht naar boven. de paraat. Laatste hier toe, ze de niet of heel joh, schotterdag meer je. Geen nog uw weer, het leven ging verder. Hij niemand gemerkt, want wij gaan allemaal. Oh oh, -oh, -oh. wij gaan allemaal. Oh oh, -oh. wij gaan allemaal. Oh oh, -oh, -oh. allemaal. Met een neus met een neus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 Met de neus met de beel lacht naar boven. Allemond, met een neus Met de neus lacht naar boven. Allemond, met en Hesse, samenwerking, maar wel leuk. En de oppe de neus omhoog. In je eentje de wereld overtrekken, oftewel solo op reis gaan. Daar hebben we het vanavond over met Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. En hebben we hebben dus niet over single reizen, dus niet nee. als vrijgezel. Maar echt nee. gewoon alleen omdat je het leuk vindt op reis gaan. En dat heb jij ook wel eens gedaan. Ja, eigenlijk zo, zo is het eigenlijk bij mij allemaal begonnen. Ik ben uh, toen ik 14 was, of 13 weet ik veel. Mijn, mijn, dan had ik al mijn eerste zakgeld, gaf ik alleen maar een reizen uit. En ik ben nog heel goed... Ik wilde per se naar het buitenland, maar dat uh, was ik eigenlijk nog veel te jong voor. Dus ik had mezelf ergens binnen gekletst in een van de kamp voor hoogbegaafde muzici. Waar ik dan... Ik had, Ja, ik had echt gezegd dat ik dan, uh, weet ik, dat ik fantastisch was in uh, blokfluit spelen. Ik kon natuurlijk helemaal niks. Dus uiteindelijk kwam ik daar speelde ik uh, triangel. Want uh, dat was het enige wat ik kon doen. Maar ik was weg. Ik was alleen weg. En ik was, was helemaal blij en trots dat ik dat aan had gedurfd. Ik reisde er ook alleen heen. en Ik reis eigenlijk nog steeds best vaak alleen. Ik ben uh, in, uh, wat was het, in mei ben ik uh, uh, alleen naar Canada gegaan. Naar het uh, grootste documentaire festival ter wereld, Hot Dogs. Echt een aan aanrader trouwens. Hm. Um, ja, ik vind het heerlijk, omdat ik gewoon ik kan zelf bepalen waar ik naartoe ga morgens. En uh, ik kan mijn plannen wijzigen als ik uh, iets anders wil. Je hoeft met niemand rekening te houden. En je maakt heel snel contact met, uh, met andere mensen. Dat is echt heel erg leuk eraan. De dame die je op de achtergrond al hoort lachen is Irene Herbers. Irene, goedenavond. Hallo, goedenavond. Je schreef een boek over solo reizen. Um, het gaat over onder andere je eigen uh, reis door Mongolië in China. Mm -hmm. en China. Die beschrijft daarin ook andere verhalen van solo reizigers. Wat Floortje net zegt, hè, van je ontmoet heel snel mensen. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan in mijn eentje gereisd. Oké, okay, maar stel, ik, ik, wil, uh, ja. ik wil over een paar maanden toch in mijn eentje op reis. Wat, wat, hoe pak ik dat aan? Want ik, ik zou persoonlijk denken: van, als, als vrouw alleen ga ik naar Azië, niet naar Zuid-Amerika. Dat ja. lijkt me een stuk veiliger. Ja. Ja. En ja, ik had het ook, dus heel gek. Mensen zijn klein. Dat had, ik, dat had ik met Azië dus, dus bijvoorbeeld. veilig Ik voelde me veiliger. <laughs> ja. Afrika bijvoorbeeld zou niet mijn eerste bestemming zijn. Nee, maar ik ben het niet helemaal met je eens qua Zuid-Amerika. Want als jij bijvoorbeeld naar Argentinië gaat of, of naar Chili... dat dit zijn prachtige landen ook om alleen door te reizen. Wat wel heel belangrijk is, denk ik... ik vanuit mijn ervaring zou ik zeggen... zoek een land waar je de taal spreekt. Ja, ja. Hè? Want als je naar, inderdaad naar Argentinië gaat... maar je kan geen Spaans, dan mis je al heel veel. Ja. Ik heb net een reis voor drie op reis gemaakt door uh, Centraal-Azië. Daar ga ik ook naartoe terug morgen... En daar merkte je, ik heb heel veel Nederlanders ontmoet die daar individueel rondreizen. Mannen en vrouwen. En die zeggen het is prachtig, het is goedkoop, het is heel bijzonder. En ik zie dingen die anderen nog nooit gezien hebben. Alleen niemand spreekt Engels en ja. ik ben al alleen. Dus dat brengt me in een soort van isolement. Ja. En dat is gewoon niet zo leuk. Dus liever ja. dan misschien naar Thailand, waar, waar de meeste mensen ja. Engels spreken. Meisje, ja, nee, of... Vietnam, ja. Argentinië. Nou, dat is dan weer het Spaans-talige. Maar bijvoorbeeld Zuid-Afrika is ook al goed. Daar spreken ze allemaal Engels. Ja. Dat zijn goede landen om in je eentje echt rond te gaan. Ja, reizen. want een van de contactpunten is bijvoorbeeld ook de bevolking zelf. En op het moment dat, dat je geen Spaans spreekt en je zit inderdaad in Latijns-Amerika... dan kan je hele kleine dingen al niet begrijpen die, die, die wel enorm leuk nou, zijn en die juist die extra waarde toevoegen aan die reis. Maar dan ga ik naar Zuid-Afrika en dan kom ik in een, uh, in een uh, rostel of misschien in een hotel. En dan, dan moet ik dus bedenken, ja wil ik niet vanavond in mijn eentje eten, dan moet ik dus contact maken. Maar Ga je dan voorstellen, hoi, ik ben alleen op reis, mag ik met jou mee? Dat, ik, hoe, hoe doe je dat? Wat een, een handig dingetje, zeker op die plekken als je, als je naar guesthouses en hostels gaat. Je hoort al veel, er gebeurt al veel aan tafels en zo. Dus ik, ik had dan wel, als ik dat ik dan inhaakte op een gesprek. Als je ergens een bestemming voorbij hoort komen en je bent er geweest. En mensen praten heel veel over bestemmingen, dan haakte ik daarop in. Maar ook met alleen eten bijvoorbeeld, s'avonds, als ik ergens was... en ik zag iemand alleen aan een tafeltje zitten. Bijna niemand vindt het echt he leuk om alleen te eten. Dus ik heb het wel vaak... het enige wat je kan krijgen is van... nee, oké, okay, sorry, ik heb er geen zin in. Maar ik ging dan wel op iemand af van... Hey, vind je het oké okay als we samen eten? Ja. En dan rol je in leuke contacten, hoor. Dus, uh... Ja Wat ik ook heel belangrijk vind als je ergens naartoe gaat... Um, boek meteen iets van een excursie. Ga iets ja. doen... Uh, wat je alleen makkelijk kan doen. Bijvoorbeeld uh, een mountainbike tocht. Dan heb je meteen eigenlijk op dag één of dag twee... heb je al ja. niet verplicht, maar je bent al met elkaar. Je doet al hetzelfde. Dan ken je meteen al tien mensen of zo. Of als je naar Latijns-Amerika gaat en je hebt wat meer de tijd... begin met een talencursus. Begin met een cursus Spaans van drie weken. Ken je meteen heel veel mensen. Iedereen zoekt heel snel contact met elkaar. En voor je het weet heb je plannen gesmeten. Ga je na die reis of na die cursus ga je ja. rondreizen. Dat gaat heel snel. Ja. En dan is het natuurlijk ook een beetje de vraag... Uh, leuk... Maar je bent wel, als je, wij met z'n drieën, eh, toch vrouw alleen. Ja. Lijkt me toch ietsje gevaarlijker ja, ik, dan man alleen. Ja, ik zeg altijd... Ik, ik, ik, ja, ik, jij hebt natuurlijk ook wel je mening. Erover, maar ik, ik zeg altijd maar... Je moet ook, al ga je met een man ook... Je moet gewoon... Common sense is het gewoon ja. het allerbelangrijkste. Ik, ik let altijd gewoon op dat ik geen stomme dingen doe. Dat ik niet met opzichtig met... Hè, als ik met mijn spul op straat ga... dan neem ik gewoon bij de lokale supermarkt een tasje... en daar, daar stop ik gewoon wat belangrijke dingen in. Ik loop altijd rond alsof ik precies Zo, weet waar zodat ik Zodat je hoor. niet met je rugzak... Zeker, ja, zelfs zeker. Ja, zelfs zeker ja rondlopen. gewoon rondloop. Al weet ja. je totaal niet meer waar je bent... Gewoon. Recht doorlopen ja. en doen alsof je er hoort. Wel s'avonds laten over straat in je eentje? Ja, wel, ja, maar je moet sommige, sommige steden moet je dat gewoon even lekker niet doen. En, daar, en daarvoor geldt voorbereiding is alles. Goed, ja. goed je boeken lezen. Als er ergens staat dat het s'avonds wel gevaarlijk kan worden... niet uh, het lot gaan lopen tarten en denken, ik kan het wel. Ja. Als je een beetje op blijft letten, ja. kun je als vrouw prima rondreizen. Ja, absoluut. Want je ben bent kwetsbaarder, maar het is niet gevaarlijker. Nee, ik, ik dus... weet niet wat jouw ervaring is, maar heb jij, heb jij veel... Nee, de keren dat ik uh, in de problemen kom... is omdat ik me uh, stoerder voordoe dan ik ben. Dus, dus bijvoorbeeld... Uh, uh, dat vind ik dus bijvoorbeeld wel een, een, een goede van... is het gevaarlijker? Kijk, in, onder, in een groep... Doe je soms dingen die eigenlijk helemaal niet zo bij je passen. En uh, dat had ik dus in het begin dus wel eens een keer. Dat ik dan iets ging doen. Bijvoorbeeld uh, de Zambezi afvaren. Terwijl dat, terwijl dat helemaal niks voor mij is of zo in een raft, uh, dit en dat. Precies zoals je zegt, common sense is het belangrijkste. Maar luister ook naar goed bedoelde adviezen. Doe je niets toe ervoor dat je bent. Uh, hou in de gaten wanneer de schemer valt. Uh, hoef het niet dat je s'nachts op een plek bestemming aankomt. Doe het je gewoon heel goed voor. Daar, uh, ja, en, en die common sense ja. is heel belangrijk. En intuïtie, luister naar je intuïtie. Toen ik met mijn vriendje op reis ging, dan werden we, waren we in Maleisië En dan werden we uitgenodigd om bij mensen te komen logeren. En dan was het al, keken we elkaar even aan, moesten we even over nadenken. Uiteindelijk wel gedaan. Maar een mm. fantastische tijd. Mm -hmm. Maar in mijn eentje zou ik dat geloof ik niet zo snel doen. Nee? Waarom nee? Niet? Nou, dat voel ik me veel te kwetsbaar. Nou, ik, heb, ik ben zelf een keer alleen door Amerika gaan reizen... met de trein van uh, San Francisco naar uh, Miami. En toen liep ik op het station van L.A. En toen kwam er een agent op mij af en die zei uh, van... ben je aan het doen? ik zei, nou, ik weet uh, eigenlijk niet uh, waar ik ga slapen. Toen, nou, als je geen plek hebt, kom maar bij mij logeren. Toen dacht ik, ja, dat ga ik echt niet doen. En toen later, ik kon echt niks vinden. Toen heb ik hem gewoon opgebeld. Ik denk, nou, doei. En ik ben met die gast mee naar huis gaan. En dat was achteraf wel dat ik denk... Ja, ah, oké, okay, het was een agent. En hij ja, kwam die, echt met de politiewagen ophalen. En die kwam <laughs> bij hem thuis. En toen kwam om drie uur s'nachts een vrouw thuis. En die bleek een van de nachtclubdanseres te zijn. En ik heb daar tien dagen werd het nog ik heel gebleven. Gezellig. Ja, het was geniaal. Ja. Ja. Weet je, het was fantastisch. En uh, daar, daarvoor gold later dacht ik van... oh ja, het had natuurlijk een, een of andere freak kunnen zijn in een politieauto. Ja. Weet ik veel belachelijk. Ja. Je moet, er zit altijd een soort van risico ergens ja. in. Maar tegenwoordig met je mobiele telefoons... Hè, als, je, als je altijd noodnummers erin zet... mensen laten weten waar je heen gaat... dan kan je redelijk veel risico's aftekenen. Er blijft altijd een klein risicootje over... Maar ja, dan maak je ook niks mee als je ja. alle risico's helemaal afdekt. En dan maak je ook niet zulke leuke dingen mee. Dat je in één keer tien dagen in LA blijft hangen. En ja. tatoeages laat zitten en helemaal, uh, helemaal losgaat. Welke heb je daar laten zitten? Ja, dus. <laughs> Irene Hermers die schreef het boek over solo reizen. Dankjewel. En Floortje, tot volgende week. Tot volgende week. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond de bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Vanavond gaan we naar Finland. Mocht je daar nog eens op vakantie gaan, dan kan je die kroegen toch wel overslaan, want alles lijkt op elkaar. En niet alleen in het uitgangsleven, ook supermarkten, winkels. Het is allemaal precies hetzelfde. Willem-Anna van Bolderen die woont in Finland. Willem-Anna, goedenavond. Hoi. Ja, hoe zit dat dat al die winkels daar op elkaar lijken en ook kroegen? Nou ja, je hebt, uh, het zijn allemaal hele grote ketens die alles in handen hebben. Bijvoorbeeld de supermarkten. Dus er zijn twee ketens. Dus je hoort of bij de K-groep of bij de S-groep. En uh, dan doe je daar ook loyaal je boodschappen. En eigenlijk uh, domineren die alles. De K-groep en, en de S-groep? De K-groep en de S-groep, inderdaad. Ja, ja. en, en als, als je als kroeg bij de K-groep hoort, dan, dan lijken ook meteen al die kroegen op elkaar? Ja, nou ja, het, het gaat zo zover dat uh, bijvoorbeeld mijn favoriete nachtclub van een tijdje terug... Dat is een beetje alternatief. goede muziek uh, uh, in die nachtclub, zullen we zeggen. Een van die groepen of een van die ketens ziet dat het uh, lekker loopt. En uh, na een half jaar wordt het opgekocht en getransformeerd in het uh, formaat van, het, uh, van die keten. Dus het uh, meubilair wordt aangepast, de dj's worden aangepast en alles is weer netjes hetzelfde zoals bij alle anderen. Dat klinkt echt verschrikkelijk. Nou ja, het is inderdaad, uh, het garandeert wel een bepaalde kwaliteit. Maar het is ook een beetje, het spontane gaat er wel vanaf. Maar dat maakt Finland toch heel erg saai, als ik het zo hoor? Uh, nou ja, het is vooral, het is een, zelfs bij, de, bij het uitgaan is het een soort van kat-en-muis geworden. Waarbij mensen nieuwe barretjes proberen op, op te zetten die meteen weer worden weggekocht. En uh, inderdaad, dat maakt het uh, nachtleven hier soms wel een beetje saai. En ook qua de supermarkten, de, uh, er is een onderzoek geweest dat bijvoorbeeld in Finland... Het eten, het voedsel, een van de duurste is in Europa... en de kwaliteit relatief het slechtst. Uh, hm. Dus dat betekent wel dat het monopolie inderdaad dat datgeen, uh, niet altijd goed is. Nee, dat begrijp ik. Nee, precies, want je zou denken... hier zou dat helemaal niet mogen. Eén of twee hele grote uh, spelers op de markt en voor de rest niks. Maar in Finland kan dat gewoon. Nou ja, ik denk dat het ook een beetje komt. Vijf uh, miljoen mensen in een heel groot land, in het noordoosten van, uh, van Europa... Dus wat dat betreft uh, is er ook niet zoveel ruimte voor heel veel spelers op de markt. Want ja. je hebt natuurlijk wel een enorme ja, logistiek. Is, het een, ja, is, is er maar ruimte voor een bepaald uh, ja, aantal winkels of nachtclubs. <laughs> En uh, dat bepaalt het een beetje. En het is inderdaad bijvoorbeeld, uh, herenkleding is bijna allemaal hetzelfde, <lacht> het eten in beide supermarkten is hetzelfde, bakkerijen bestaan niet, omdat het, uh, ja, die twee supermarkten hebben allebei gigantische bakkerijen. Ja. Die bakken het brood en iedereen eet elke ochtend hetzelfde broodje met hetzelfde jus randje en gaat daarna naar dezelfde café. Willemannen in Finland, het lijkt me. Nou ja, ja jij liever dan nou, ik, zou ik zeggen. kijk, dat is echt leuk hoor. <laughs> ja, de natuur is heel mooi, dat dan weer wel. Yes. Willemannen van Bolderen, dank je wel. Oké, okay, hoi. Bijna half tien, tijd voor het nieuws. Hier is daar van Nederwits. Radio 1. Het NOS-journaal. Ook vanuit het CDA komt nu kritiek op PVV-leider Wilders. CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma heeft Wilders aangesproken... op de termen die de laatste tijdens de algemene beschouwingen gebruikte om PVDA-voorman Cohen aan te duiden. Wilders had het over bedrijfspoedel en schoothondje. Volgens Van Haarsma Buma is dat respectloos en zinloos. Ook cda vicepremier Verhagen was kritisch. Als het bedoeld was als humor, dan heeft hij de plank flink misgeslagen, zei Verhagen.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 De zender werd begin vorige maand gehuurd van de BBC nadat half juli brand was geweest in zowel de zender van Lopik als die van Smilde. Daardoor waren veel radiozenders niet meer of slecht ontvangen via de FM. Inmiddels is het FM-bereik in Midden-Nederland deels hersteld. En dat is nieuws op dit moment. Met voetbal Bas Tiggeler, hoe is het daar bij de Graafschap FC Utrecht? 1-0 nog altijd voor de Graafschap slotfase van de eerste helft. De maken is uh, opgeschreven in de 18e minuut en heet Johnson. Het probleem voor Utrecht heet Gert, die er uh, niet meer bij is. Dat nog een uh, minuut of 20-25 geprobeerd heeft na nou, de schot die helemaal in het begin van de wedstrijd al kreeg van Rogier Meijer. Nadat hij op het doel had geschoten van de tegenstander. Ik blijf zeggen, Kuipers had even goed de bal op de stip moeten leggen. En Meijer een kaart moeten geven, want de overtreding was fors. Hij heeft het nog geprobeerd, maar naar de kant gegaan nu. En Boldewijn is zijn vervanger, dat kan er dan voor Utrecht nog wel bij. Want ook Duplan, de kogel, de moesje. En dat zijn alleen nog maar aanvallers. Zitten in de Balde Balbezit voor de Graafschap met een behoorlijk forse harde truspenbal terug op de keeper. Daar loopt Boldewijn op door, want hij ruikt zijn kans. Maar ziet toch uiteindelijk dat Yves de Winter... ...op wat in de neem, zeer koel cool blijft met het verwerken van die bal. En dan kan de graafschap weer overnemen in de slotfase dus van de eerste helft. Nog anderhalf minuut te gaan. Utrecht op een 1-0 achterstand. Utrecht met een uh, probleem voorin, omdat Germ dus naar de kant is gegaan. En als je dat zo samenvat, dan zou je zeggen... ...voor de graafschap is er eigenlijk geen veldje aan de lucht. Of dat zo is, dat weet niemand, want het is bekervoetbal. En daar gelden nog wel eens, zoals dat zo mooi heet, andere wetten. Voorlopig zit de graafschap op rozen. Kan het nu komen trouwens met Boldewijn, of met Boldewijn, met Breinburg... Dan loopt de aanval eigenlijk vrij snel, spaak. Minuutje nog. De eerste helft dan gaat erop op, op 1-0. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. De 18-jarige Anouk die moet altijd twee keer het licht uit- en aandoen. Vier keer over een drempel lopen. En als ze met haar ogen knippert, moet ze dat ook weer twee keer doen. Anouk is een van de vele jongeren met een dwangstoornis. Eén op de tien jongeren heeft ermee te maken. En daarom wordt er vandaag een website gelanceerd: www.stopjeangst.nl. Anouk, goedenavond. Goedenavond. Moet je nou eigenlijk ook nog een keer goedenavond zeggen? Nee, dat gelukkig niet. Nee, je hebt het niet met praten? Nee, niet met praten. Wanneer heb je het allemaal wel? Uh, ja, maar met drempels heel veel en lichtknopjes en drinken en eten. En... Dus ja. dan, dan eet je een boterham en dan? Ja, twee boterhammen altijd. En het drinken moet ook al een twee keer gebeuren. En de drempels ook twee keer, lichtknopjes. Dat verschilt per lichtknopje, sommige vier keer, sommige acht keer. Dus dan moet je hem aan en uit dat acht keer doen? Ja, ja dat is heel vervelend aan de ene kant, aan de andere kant denk ik, ja, jeetje, is, is, dat, is dat heel ernstig? Uh, bij mij is het uh, ja, nu het is wel heel lastig om ermee om te gaan nu, omdat uh, ja, als je dan ergens komt, bijvoorbeeld het lichtje in de koelkast, mag de, ik mag de hele koelkast niet open doen, dus dan ben je ergens thuis en dan, ja, dat is wel vervelend. Je mag de, het lichtje mag niet aangaan? Nee, precies. Dus bij mij thuis is ook het lichtje uit in de koelkast, maar ja, bij andere mensen natuurlijk niet. En hoe doe je dat dan? Als nou, altijd of een excuusje verzinnen van, oh, ik moet even naar de wc of zo en dan pakt iemand anders het wel. Maar, ja, ja, ja. Maar ja. Dit, dit, dit is dus echt een, een, een stoornis bij jou? Ja, klopt. En hoe, hoe erg is het? Want ik begrijp dat je daardoor zelfs niet naar school kan. Hey, klopt. Ik mag, ervan, ik mag van het warmtje cijferen. Geen namen en eh, geen hoofdletters, geen Wat, leestekens. Ik, ik versta je een beetje slecht. Wat zei je nou als eerste? Je mag geen. Geen namen, geen cijfers en eh, geen leestekens. Mag je niet schrijven? Nee, die mocht ik niet schrijven. Dat is wel een beetje lastig hè. Ja, dus daardoor ging het op school ook steeds minder goed. Anouk, dit is natuurlijk waarschijnlijk. Oh, we gaan heel even naar het voetbal, Anouk. Dan kom ik daarna bij je terug. Basti, nu ja. is gescoord. Een goed gesprek, nooit onderbreken voor zomaar iets, maar wel voor een fenomenale goal van ja. FC Utrecht. De gelijkmaker op slag van rust komt van Tommy Orr, de jonge Australiër. Die haalt werkelijk vernietigend uit van de meter of 25 en de bal verdwijnt in de kruising achter Yves de Winter. Zo gevaarlijk is Utrecht niet geweest eigenlijk in de laatste 10, 15 minuten. Maar Oor die aan een aardige solo bezig was denkt, nou niemand mee, dan schiet ik maar. En onberispelijk de bal in de kruising. Prachtig doelpunt. Van Tommy Oor, gelijke stand weer in Doetingen bij de Graafschap Utrecht 1-1. Ja, Anouk, we hebben het over jou, jouw angststoornis. Waardoor je alles uh, meerdere keren moet doen of sommige dingen helemaal niet mag doen. En, en, waarschijnlijk een vraag van het volstrekte leek. Maar ik denk dan, ja, doe het dan gewoon niet. Ja, dat uh, heb ik ook wel eens geprobeerd. Maar dan word ik zo bang ervan. Dus dan doe ik het toch. En weet je, heb je enig idee hoe dit komt? Nee, daar ben ik nog nooit achter gekomen. Ik heb het al sinds ik vier was. Dus ja al eigenlijk mijn hele leven, sinds ik me kan herinneren. Is het een stoornis? is er, is het, is er iets in je hersenen, een verkeerde verbinding? Ja, zoiets, denken uh, sommige mensen. Gewoon ja. Die kruis, onderzoeken en zo. Dus, uh... Maar jij bent er voor in therapie? Ja, klopt, dagbehandeling in Amsterdam. Dagbehandeling, en helpt dat ook een beetje? Kom je er ooit vanaf, denk je? Of kan je er op een gegeven moment uh, beter mee leven, zodat je wel weer naar school kan? Ja, dat is uh, vooruitzicht. Ik zal er nooit helemaal vanaf komen, maar dat zal mijn zwarte punt. Ja. Maar ja, om er beter mee om leren te gaan. En ja, ja. dat is uh, het doel. En is dat waar, je hebt nu een, uh, mede een website opgericht, stopjeangst.nl. Is dat om ja. begrip te kweken of om juist om elkaar te helpen ook? Ja. Beide. Uh -huh. Ja. Overigens uh, wilde ik hem net aanklikken, maar hij is nog niet online. Nee? Oh, net nee. hebben we hem... Uh... Ja, net is hij online gegaan. Oké, okay, nou ja, misschien uh, moet ik hem even verversen, heb ik al gedaan. Maar dan vast één deze minuten, stopjeangst.nl... waar je dus van alles kan lezen over dwangstoornissen en fobieën. Anouk, uh, nou, sterkte, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Oké, okay, uh, doeg. Ja, Oké, okay, doei. Ik zal even melden, het is inmiddels rust bij de graafschap tegen FC Utrecht. Het is dus 1-1. PNN Today. Willemijn Veenhoven. That's me in... Ja, R.E.M., je zal het misschien gehoord hebben, ze zijn uit elkaar. Dat hebben ze net bekendgemaakt en dat na 31 jaar. 3FM-DJ Gerrit Ekdom, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is een beetje met R.E.M. of je haat ze of je vindt het fantastisch. Hoe is jouw avond nu, na dit nieuws? Ja, ik vond ze dus fantastisch. Ja. En, uh, ja, het is heel gek, maar uh, we hebben een soort van uh, trip down memory lane deze week. Op 3FM hebben we s request. En... Ja, ik heb de hele week al uh, een hoop audium gehoord. Uh, ja, ik ben opgegroeid met ze. Dus, uh, het stukje puberteit komt nu officieel uh, tot het oh, einde. Dus ja. het is, het is nu gewoon. Nu, nu zijn we helaas volwassen geworden, ben ik bang. Hoe komt dat toch? Want we spraken net ook nog even Erik Carton En die zei, nee, ik ga er echt niks over zeggen. Ik haat die band. Jij, jij vindt ze fantastisch, ik vind ze ook fantastisch. Het is of het een of het ander. Waar ligt dat aan? Ja, dat weet ik niet. Uh, uh, ik bedoel, ik, ik kan me niet voorstellen dat er... Dat, dat, dat ze niet één nummer hebben wat je geraakt heeft. Dat, dat lijkt me sterk. Ik denk dat Erik Corton hetzelfde moet hebben. Die stiekem, stiekem van binnen, als hij, uh, als hij een van die uh, geweldige nummers van ze hoort, dan moet hij toch denken, ah, het is toch wel heel goed, maar ik mag het niet uitspreken. <laughs> ik weet het niet. Het is, uh, uh, ja... Uh, wat wat, wat maakt volgens op... jou de band wel heel goed? Nou, hun liedjes zijn altijd heel goed geweest. Hebben. Uh, je hoorde eigenlijk meteen dat het hier om een R.E.M. plaat ging, op het moment dat je R.E.M. hoorde. Dat is natuurlijk het, het kenmerkende stemgeluid van Michael Stipe geweest, maar uh, het was natuurlijk ook uh, het samenspel, ze gebruikten aparte instrumenten op sommige albums. Uh, uh, ja, zwaar, uh, je, je wist dat je naar een R.E.M. plaat aan het luisteren was uh, ja. en dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat is toch knap, als je, dat nog, uh, als je het nog van elkaar weet te krijgen. Dat je binnen vijf seconden weet, hé, hey, dit is R.E.M. De, de klassieker is toch wel het album Automatic for the People, hè? Maar... Ja, ja, ja. Nou, het is, ja. Out of Time hoort er ook bij uiteraard, maar automatic werd, werd, werd echt de klapper. Omdat, ja, na Out of Time dacht iedereen nou, dit was het wel. Dit was het meeste werk. Ze waren al tien jaar bezig en toen kwam Automatic uit en dat was een nog, nog groter meesterwerk. En uh, ja, dat is, uh, dat is inderdaad de plaats van ze. Even nog een fragmentje daar. Je hoorde net Losing My Religion, maar ook nog een klassieker, Man on the Moon. Oh nee. Dit is juist... Meil de Moon gaat heel anders. Dit is Supernatural... Ja, dit, is, dit is een Supernatural Super Serious, hè? Precies, ja. ja, ja. <laughs> ja. Nou, dat, dat is wel mooi, want de Supernatural Super Serious is van... Nou, wat is het? Een paar maanden geleden of zo? Vrij recent? Was een... Nou, een jaar of twee, drie wel. Oh, een jaar of twee, drie. Oké, okay, maar goed. In ieder geval, een, toch, hè, als je het op 31 jaar beschouwt, een van de recentere nummers. Ja. Wel, ze waren nog heel goed bezig. Waarom zijn ze dan nu gestopt na 31 jaar? Ja, ik kan me voorstellen dat... Uh... Dat ze misschien dachten dat de koek op was. We hebben dit jaar uh, nog een nieuwe Alma uitgewacht uh, uh, Collapse into Now heette dat. Uh, we hebben zelfs nog die single bedrijf Uberlin op 3FM. Ook goede track. Uh, ja, het, het, het gekke is dat... Uh, uh, we voelen met z'n allen niet een hele spannende plaat. Dat is natuurlijk wel... Maar het was niet heel spannend meer en ik, ik misschien dat zij zelf ook dachten, ja, misschien is de koek wel op en uh, is het gewoon beter. Dan uh, keken ze op tegen een tournee, weer, uh, je weet het nooit. Je weet nooit wat er in zo'n band uh, gereld en gezeld heeft. Maar... maar het is toch een raar moment als je net een album hebt uitgebracht om dan te stoppen, lijkt mij. Ja, ja, dat is inderdaad raar, ja. want je verwacht van nou, dan komen ze vast die toeren en dan keek ik ook weer eigenlijk naar uit. Ik heb ze echt uh, heel lang geleden voor het laatst in Ahoy gezien. En uh, ja, dat is al een tijdje terug. Dus, ja, Het is inderdaad een raar moment om met elkaar te gaan. Ik zou zeggen, nou, nog één tour, en aankondigen misschien. Ja, misschien komt het ook nog wel dat we een naartoe aankondigen dat het de laatste tour is. Maar uh, het is een raar moment. Ik heb geen idee wat er speelde in de band. Maar niet bekend van Russisch, dat, is niet, uh, dat was het niet. Nee, nou, ja. nou lijkt mij uh, de, de bandleden in, uh, in R.I.M. ook niet uh, de allermakkelijkste persoon om mee te nee, werken. Mike nee. is maar ook een, uh, is wel een figuur natuurlijk. Vagrijn volgens mij. Is een beetje, ja, ik denk ook zo. een beetje sagrijn, maar dat ja. maakt niet uit. Want uh, je bent zo goed als je laatste plaats en ze uh, en bleven goede muziek maken. En ze hebben me uh, zelfs in de zero's nog regelmatig weten uh, te verrassen. Nou, in ieder geval een uh, grote band, toch wel een grote naam. Jouw favoriet is, dan gaan we die draaien. Ik hoop dat je het goede nummer noemt, Dan <laughs> zou het lullig ik ga, zijn. Ik hoop <laughs> dat je nu uh, gaat voor je uh, nummer van Automatic for the People uh, uh, Night Swimming. Yay! Ja, mooi. Dankjewel, nee. Gerrit ekdom. Oké, okay, graag gedaan, Willemijn. MUZIEK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 Ever drum, not describe. hem dus net uit elkaar gegaan, dat werd vanavond bekend. En de favoriet is dit van Gerard Ekdom, Nightswimming. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Het nieuwe tv-seizoen is een maand oud... en uh, we worden afgevoerd met nieuwe formats en oude succesnummers. Bij ons op de redactie geven we iedere dag tips aan elkaar. Wat moet je kijken, wat niet. Maar je kan altijd nog wel wat missen. Daarom hebben we nu twee zwaargewichten op tv-gebied uitgenodigd... om uh, voor ons even de krenten uit de pap te vissen. Mark Dick, baas van het succesvolle Sky High... bekend van uh, het familiediner uit de kast en over mijn lijk. Mark, goedenavond. Goedenavond. En Patty Gneste, directeur van Absolutely Independent... een van uh, de grootste en beste TV-formatverkopers Ter wereld, Patty. Goedenavond. Dankjewel. Ja, goedenavond. <laughs> hi. hi, hallo. Um, ja, we derde week van het nieuwe televisieseizoen. We hebben jullie alle twee gevraagd om eens kritisch te kijken naar het nieuwe televisieaanbod wat er allemaal te zien is. Um, nou, even met de grootste verrassing. Wat vond jij dat, Mark? Liefst uit van de Caro. Dat vond ik de grootste verrassing. Um omdat het om iets heel gewoons gaat. Uh, Stel minst... even kort hoe is het zit. Ja, het, uh, het, het programma volgt uh, vijf koppels, waarvan één van de partners is Nederlands en zij krijgen een relatie met iemand uit het buitenland. En die persoon uit het buitenland komt over naar Nederland en ze volgen dat liefdesverhaal. Maar dat zijn de gewone dingen van leren fietsen, haring eten, naar de molens kijken. Ja, het is heel klein, hè? Heel een klein, klein programma. Ja. ja. Oh. En, en uh, op een of andere manier blijken we dat leuk te vinden... want het wordt uh, goed gewaardeerd en door uh, ruim 1,2 miljoen mensen bekeken... wat heel erg veel is. Een ja. andere uh, die jij heel erg goed vond was Over de Streep. Ja, ja, Over de Streep... Dat, uh, uh, ook als, als producent, maar volgens mij ook alle omroepen. Want ik, ik kom bij heel veel omroepen waar ik praat over televisieprogramma's. En iedereen zegt nu van, ik zou wel iets over de streepachtigs willen. Ja, want uh, het is een, vertel even ja, kort, wat het, nou, is. Het, het is programma, een bijzonder format. Ja, het is een, eigenlijk, een, um, eigenlijk een project, het is een event. Het komt uit Amerika, het zijn dagen die op scholen worden georganiseerd. Waarin ze leren eigenlijk om scholieren uh, ja, die leren zich te uiten over wat ze hebben meegemaakt, hoe hun leven in elkaar zit. En het eindigt, uh, dus je, uh, de vraag is van uh, als jij zou weten, als jij mij werkelijk zou kennen, dan zou jij weten dat. En dan zeggen ze van bijvoorbeeld dat mijn ouders gescheiden zijn of dat mijn moeder heel erg ziek is. Of, nou, die, dus die scholieren leren elkaar kennen. Aan het eind van die dag is er een. een in de half in de aula is er een streep. En dan vraagt zo'n Amerikaanse eigenlijk een soort pep. Ja, pep coach. Coach. Ja, ja, die ja. ook zijn eigen verhaal vertelt. echt Allemaal heel Amerikaans. Uh, zijn eigen levensverhaal, met ook alle problemen van die. En die vraagt dan aan die jongeren van... Uh, ga over de streep als uh, jij ooit gepest bent hier op school. Of ga ja. over de streep. En dan lopen er heel veel mensen ja. de streep over. Ja, en het is een soort... Ze ouden zichzelf. Even een fragmentje daarvan. En please cross the line. If you've ever been teased, hurt or put down... by someone in this room. Challenge Day doorbreekt alle denkbare barrières door leerlingen dichter bij elkaar te brengen. Vergeet nooit wie je bent. Ja, ik werd een beetje buitengesloten. Ik had een andere soort taal dan hem. Centrale vraag: wat weten we eigenlijk van elkaar? Daar heb ik ook nooit over gesproken. Eindelijk is er een oplossing voor pestgedrag en onbegrip. Onder dus natuurlijk... Uh, ik ben gewoon zijn naam kwijt. Wie is dit Ari, Boosma. Ari Boosma, natuurlijk. Hoe kan je hem, vergeten? Ja, ja, kan je hem vergeten? Inderdaad, niemand klinkt als Ari. Uh, ik heb het gezien. Uh, Ari was hier ook over vertellen. Het is een mooi programma, maar ik dacht wel... Mijn god, wat een tearjerker. Het, is, het ligt er allemaal wel heel dik bovenop. Wat vond jij ervan, Patty? Nou, ik ben het uh, helemaal met Mark eens. Ik vind het echt een fantastisch mooi uh, format. En uh, wat ze gedaan hebben, want je ziet heel veel niet, hè... Uh, het is echt een, uh, de kinderen worden heel, heel goed voorbereid en die leraren ook. Uh, en het is inderdaad gestoeld op een Amerikaans systeem, dat heet Challenge Day. Uh, maar wat, en, wat vind je wat, er zo mooi aan? Waarom is dit een goed programma? Omdat het uh, de, juist de tearjerker, tearjerkers effect, uh, effect vind ik niet overdreven. Ik vind het niet gezocht en daar was ik wel bang voor omdat het uit Amerika kwam. En dat het heel erg dat Amerikaanse gevoel zou hebben het overdreven gevoel van gezochte emoties. En dat is hier toch echt niet het geval. Je ziet wel dat. Je gelooft het, wat met, je met ziet. Ja. Ik vind als kijker. Ik ben niet bij de opname geweest. Maar ik vind als kijker dat je inderdaad gelooft wat je ziet. Ja. Ja. Even naar een van jouw favorieten: dat is Truman. Even een fragmentje. Twitterberichten, berichten status-updates op Facebook, check-ins op Foursquare. De hoofdpersoon in dit programma laat constant weten waar hij is en wat hij doet. Een strijd tussen twee teams, verborgen camera's, een race tegen de klok. Doel, zo diep mogelijk infiltreren in het leven van Truman. En Truman weet van niks. Ja, Patty, dat was uit het tv-lab van BNN. Dus, dus ja. nog, maar, nog een probeersel. Um, um, ja, dat gaat... Het is een soort wedstrijd en naar aanleiding van wat iemand achterlaat op sociale media, op Facebook, op Twitter, wordt zijn leven nagegaan. Wat vond je er goed aan? Uh, wat ik goed aan vond, ik ken, ik ken het uh, format vanaf papier en ik zat in de jury van TV Lab. Uh, ik las het en uh, ik had wat commentaar op dat papier geschreven dat ik het idee erg leuk vond, maar dat ik dacht dat het ongelooflijk lastig uit te voeren was. En het gaat erom dat uh, iemand die heel erg veel op uh, social media gebruikt en zijn leven eigenlijk via social media uh, aan de buitenwereld communiceert, uh, dat die wordt in de val gelokt, om maar zo te zeggen. Uh, door twee verschillende teams die daarover uh, strijden. Uh, en toen ik de uitvoering zag, en het blijft een pilot, want uh, ook hier vandaan kun je het nog weer verbeteren, maar was ik uh, blij verrast. Uh, door wat ik uh, zag. En uh, dat eigenlijk de opzet gelukt was. En daar was ik erg nieuwsgierig naar. Ja. En, uh, ja. Wordt die gemaakt overigens? Nee hè? Of dat is het nog niet? Komt er een serie van? Is het... Het, uh, het, is de, het is de winnaar van, uh, van de Kijkerspit. Het is ook het best... Uh, oh, het is wel de winnaar? Op de okay. ja. ja, het is op, op allerlei manieren de winnaar. Uh, ik weet niet of er al een serie is gesteld, of mij is dat toch nog niet bekendgemaakt. Maar wij hebben het wel al uh, op de internationale markt aangeboden. En er zijn ook al wel wat, zoals wij dat noemen, opties genomen ja. door verschillende landen. Uh, dus ja. dat wordt wel een hit. Ja. Denk, uh, denk jij. Dat is toch altijd lastig te zeggen, maar laten we zeggen, de, de aanloop er naartoe is er. Ja. Even over dit, dit is de Truman uh, de, en over de strepen. Enorme aanwinsten dit seizoen, Mark, wat vond je echt een stuk minder? Uh... Wat vond ik een stuk minder? Nou, weet je, het seizoen is nog wel heel kort. Ja, dus we... ah, je moet iets zeggen. Ik heb hier iets op papier staan dat je iets al hebt gezegd. Dus. Um, ja, help me even. Want ik was vanochtend een uh, hele kritische Zandrover van de SBS. Vond oh, je ja, zeker. Ja, oh, nee, heel fijn dat je me er even <laughs> aan herinnert. Nee, nee, kijk. Zandrover, daar, daar, daar baalde ik natuurlijk heel erg van. Want Zandrover is een conflictprogramma... Uh, uh, over conflicten binnen families. En de EO maakt al echt al jarenlang het familiediner. Oftewel, jij maakt het. Ja, maar, nou, maar goed, ik moet zeggen... Dat format het was al. Wij maken het, maar de E.O. heeft het zelfs in het eerste seizoen zelf gedaan. Laatst zijn wij het gemaakt, dus het is nog niet zo ons ontwikkeld. Uh, maar je de, vindt het ook uh, nog een slecht gejat. Ja, het is heel slecht gejat, maar het is vooral enorm gejat. En ik denk in deze tijd, waar ja, moet je, moet je niet van elkaar zo een op een gaan zitten stelen. En het is... Uh, ja, wat je altijd ziet, en daar ben ik dan altijd wel een beetje blij om, is dat uh, uh, you, you can't beat the real thing. Uh, en het, uh, het, het haalt het ook niet bij het familie -nee. Maar het is toch heel vervelend als zo'n programma echt gewoon totaal gekopieerd oh, wordt. Gepresenteerd op Denning de Munken. Ja, uh, en doet dat gewoon goed, hoor. Daar gaat maar me ja, niet om. Hij, veel... Ja, nou ja hij, hij doet dat prima. Maar uh, ja, het, is, uh, het uh, pelt niet uit van creativiteit. Betty, wat vond jij uh, iets waar je niet per se nog een keer naar hoeft te kijken? Ja, dat is voor mij de villa. Uh, daar oh, heb ik ja. helemaal niks ja. mee. Is het is een kwestie van smaak natuurlijk, denk ik. Uh, ik heb eerder gezegd niet gekeken naar de kijkcijfers. Ja, vijf, zeshonderdduizend. Daar... De villa weet ik weinig oh. van. Vijf uh, à zeshonderdduizend. Uh, vat even kort dus samen wat het is. Ja, nou ja, goed. Uh, er is natuurlijk altijd wel weer een doelgroep voor. Uh, maar die ben ik niet. Maar vat, vat, vat even kort samen hoe het gaat, Bramme. Het uh, is een uh, datingshow in, uh, in, in ergens in een uh, tropische uh, villa uh, met types, ja, um, laten we zeggen het ligt een beetje in de lijn van o. O. Gerso, maar dan iets meer geformateerd. Ja. Uh, uh, er zit een, een spelletje achter dat de mensen zijn van tevoren met elkaar gemesht, maar ze weet niet met wie. Is het trouwens, je zegt, oh Gerso, er komt natuurlijk een nieuw seizoen. Um, wat is jullie professionele mening? Mark, is het een beetje klaar met dat soort televisie of, of echt niet? Nou, ik denk dat, uh, kijk, het was natuurlijk echt opzienbare tv... en dat had gewoon te maken met de casting. Die was natuurlijk fantastisch dat je uh, een aantal van dat soort gasten... Ja. uit Den Haag kan vinden, dat was echt perfect gedaan. Nu uh, hebben ze, oh, Tirol is ook al geweest, ja. heeft ze ook goed gedaan. Gisteren is het nieuwe... Is het net begonnen, is begonnen. Het scoort al een stuk minder, heb ik en dat, Ja, maar dat, dat is dan logisch, want dan kennen mensen die... Types maar is, dat, is dit soort televisie, kunnen we, gaan we daar nog echt nog wel lang wat van zien? Ja, ik, ik denk dat echt casten op types, hè, wat ze doen bij dit soort programma's... van we zoeken een bepaalde subcultuur en dat gaan en dan we uitvergroten... en daar gaan we iets leuks mee doen. Dat, dat gaat nog wel een tijdje door, denk ik. Wat denk jij, Petty? Ja, het is wat MTV, ja, is wat MTV waar, al heel lang doet. Hè? MTV ja. Amerika uh, heeft dat soort formats uh, best wel groot gemaakt. En uh, wat met name gericht is op de casting... En, en, uh, en het is ook gedeeltelijk gescript, hè? Ja. Dus, uh, en, ja, en dat, en, we, dat uh, weet iedereen ook inmiddels wel, hè? Dus dat is natuurlijk ook het ja. gevaar, dat je denkt... ja, hallo, ik zit, ik zit gewoon naar een stelletje slechte acteurs te kijken. Ja, maar dat, ja. dat, ja, dat maakt de kijker toch vaak nee. hem niet zo uit, hoor. Want uh, nee. ooit hadden we die, die, die gooise meisjes... en daar woonden er gewoon één of twee helemaal niet van in het ja. Maar iedereen uh, <laughs> slikte het als zoete Even koek. Even kijken, de nieuwe programma's die er nog aankomen. Um, dat lijkt mij een heel leuk programma, Mark. Die heb jij uh, als voorbeeld gegeven. Mag ik u kussen? Ja. Wat is dat? Ja. Ja, ja, dat? ja, ik ben heel blij dat dat programma uiteindelijk op de buis komt in Nederland. Uh, dat heeft drie jaar succesvol gelopen in België. Kort gezegd, drie uh, grappige mannen uh, moeten het, uh, een bekende Nederlandse vrouw het hof weten te maken met goede grappen en uh, verleidelijke gedichten en mooie, nou ja, eigenlijk op een hele mooie manier en versieren haar en verleiden. Te zoenen, en ja. uiteindelijk krijgt één van die drie mannen een zoen van die juffrouw. Ja, een zoen. Uh, nee, dat verschilt nogal, maar Tom. Zoenen niet, maar in principe een mooie, mooie intieme kus. Met Katja Schuurman, de eerste aflevering. Eerste aflevering ja. met Katja. En wij hebben een fragmentje van wat in België bestaat dat al. De Belgische editie. Jelle, wat is jouw hoogste intellectuele genot? Masturberen en afkuizen met de morgen. Of zie je het. Excuseer. Van er nog drie ander klaar? <hidee> Helemaal over mijn toer. Echt... Ja, um... ja, zo hebben we weer graag. Ja, is... Die lijkt me heel leuk. Die, die gaat dus nog beginnen uh, bij de AFRO. En dan nog even kort, uh, Betty. Ik uh, zie het wel heel erg uit naar de Voice of Holland. Hè, de nieuwe editie. Uh, ja, en dat is puur ook als kijker dat ik dat zeg, maar waar ik ook, en dat, dat wil ik toch ook wel even de moeite waard om te vermelden, dat ja. de, team, de team van Keil. Ah, fantastisch, uh, fantastisch. Ja. Ben ik helemaal met je eens, volstrekt. Ja, ja. ja. ja. en uh, dat is volgens mij vanavond uh, de eerste. En nee, de, nee. Pilot, de tweede is volgens mij gisteren geweest. Oh, de tweede, de tweede ja. ja. Dus uh, vanavond. Ik, heb, uh, ja, vanavond. Ik, zeggen, ik heb die pilot echt ook destijds uh, uh, uh, heb het geapplaudisseerd daarvoor, want ja. ik vond het echt zo'n leuk idee. En ja. ik hoop ook... Uh, dat dat uh, een beetje gaat scoren. Ja, ben ik helemaal maar, met eh. je eens. Damen en hier, ik ga jullie bedanken. We gaan weer verder. Uh, Tine van Tijl, zeker kijken. je dankjewel. Ja. Mark, Dick, dankjewel. Graag ja, ja. gedaan. BNN Today. Tijd voor de luistertwoord. Ja, en dat is uiteraard voor de vaste vrienden van de show vandaag te beginnen met cabaretier stand-up comedian en presentator van de Dino Show, Jan Dino Asporaat. Vandaag voor de eerste keer mijn zoontje naar de kinderboerderij geweest. En het was voor mij een enorme openbaring, want we hadden op Curaçao wel dieren, maar die lagen meestal in de vriezer. Nu heb ik mijn zoontje, moet ik het zo leuk vond beloofd dat hij een kippetje ging krijgen. En die we van de week ook halen. Maar nu nog hopen dat het weer gewoon een beetje kloten blijft. Want als de barmduit eruit komt, dan weet ik niet hoe lang hij het gaat redden. Ik zeg gezondheid. you! En dan PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman. Vandaag de algemene politieke beschouwingen. Links klaagt steen en been over dit kabinet. Maar geeft zelf stelkens steun aan dit kabinet. Als ze besluiten nemen over Europa, Griekenland, Afghanistan en pensioenen. Wat een politieke hypocrisie. En dan tot slot schaatser Mark Duitert. Gisteren heb ik voor het eerst weer op het ijs gestaan van Tihalf. En voor het eerst bedoel ik voor het eerst deze winter. Want de winter is voor ons begonnen. Heerlijk is het om te doen. Er gaat niks boven schaatsen. Ik uh, hoop op veel successen en ik heb er veel zin in. En ik hou jullie op de hoogte. Maar voetbal is ook best aardig. Bas Ticheler, hoe is het daar? Ja, nou, ik hoor Thijden zeggen dat de winter begonnen is. Dat is mij niet zo opgevallen dat hij voorbij was al. Maar uh, dit terzijde. 1-1. We zitten in de zevende minuut van de tweede helft. Utrecht heeft twee behoorlijke mogelijkheden gekregen in deze wedstrijd. Tegen de Graafschap in Doetinchem. De eerste was van Boldewijn, die schoot, bal ging eigenlijk maar rakelings naast. Nog aangeraakt door een van de spelers van de Graafschap die in de weg stond. En de hoekschop die het gevolg was, kwam op het hoofd van en Zijn kopbal moest door de Graafschap verdedigen Moesloen Albatogeroen van de lijn worden gehaald. Dus Utrecht leeft weer, Utrecht krijgt weer hoop. Na dat moment ook van Oor die in de slotminuut van de eerste helft dus die bal in de kruising schoot. 1-1 is het in Doetinchem. Dat was hem weer. Meer voetbal natuurlijk zometeen bij onze vriendjes van Langs de Lijn. Gepresenteerd door Robert Meder. En uh, wij zijn er morgen weer. Tot dan. Goeie avond. Sport op Radio 1. Zaterdagavond de Eredivisie. PSV Roda. Die raakt weer een tegenstander. Wordt hem al opgevangen. Eredeveen. Heer Ackles. Kan hij daarmee Ja. Oh, Ado VVV. De eerste mogelijkheid, oh, op de paal zit. Nak Utrecht en om kwart voor negen Ajax 20. Oh, fantastische wedstrijd, Dit is tegelijk maken. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.